dat hij al eerder zou hebben gedreigd haar winkel in brand te laten steken. We hebben kunnen lezen hoe hij mensen inschakelde om de aanslag te plegen. Ook werd het bonnetje van de jerrycans die ze kochten teruggevonden. De rechters moeten beslissen of de verdachten nog vast moeten blijven zitten... in afwachting van het proces. De Rotterdamse jongen van 11 die vorige maand door een kogel werd geraakt is overleden. Dat zegt de politie. De jongen werd gevonden in een huis na een harde knal. Hij lag de afgelopen weken in kritieke toestand op de IC. De politie denkt dat het om een ongeluk gaat. De jongen zou met vrienden met een vuurwapen hebben gespeeld. De man die gisteravond in Heemskerk in quarantaine werd geplaatst omdat hij mogelijk het zeer besmettelijke Lassa-virus zou hebben, heeft malaria meldt NA Nieuws op basis van de veiligheidsregio. Vanochtend werd al bekend dat uit testen was gebleken dat hij niet het Lassa-virus had. En in Gerben, in Brabant worden acht tuinen afgegraven om kerosine uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Dat komt uit een pijpleiding waarmee de geallieerden werden bevoorraad. De tuinen moeten tot 4,5 meter worden afgegraven. Dat betekent ook dat de grote tuin met veel bomen van deze bewoonster nu één enorme zandvlakte is geworden. De logica van het opruimen was duidelijk. Hè? dus Het was logisch dat het moest gebeuren. Maar de, ja, er stond een hele prachtige uh, noten... Uh, walnotenboom. Een hele grote. ging, ging op een lopa stond er uh, met vijver. Uh, dus ja, er is, uh, is wel veel verloren gegaan, zullen we zeggen. Ja. De schoonmaakoperatie duurt naar verwachting tot oktober. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Heb ik het weer nog voor je? Er trekken een paar winterse buien over. Tussendoor steeds vaker droog en ook ruimte voor de zon. bij ongeveer 7 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Nou, dat was wel even wat. We hadden net echt geen rust aan de kust, hè, Han? Wat een en drukte, invasie, hè? hè? En wat een invasie en wat een ja. talent. Ja, ja dat, dat is, was gewoon opvallend. O, dat, dat nou. de kinderen, en hier ook aan dat mengpaneeltje, dat kinderen ja. het zo snel doorhebben. En zo foutloos die teksten konden fantastisch, lezen. Dat fantastisch, fantastisch. Met mooie dat? intonaties. Maar ik moet zeggen, juf Vera heeft ze wel heel goed, uh, heel goed uh, voorbereid, hoor. Ja. Maar dat... zou jij dat gekund hebben op die leeftijd? Want het waren echt moeilijke, moeilijke zinnen ook, hoor. Ja, dat He? vind ik nou een rotvraag die je stelt. Nee, dat... er zit geen ondertoon in. Nee, dus nee op... maar ik, ik, ik moest vroeger altijd al voorlezen... omdat ik er al <laughs> vrij goed in was en dat soort dingetjes. Ja, ja, en dat ja, ja, ja. vond ik eigenlijk niet zo leuk... want dan word je zo'n lievelingetje van de klant... Ja. en dat wilde ik eigenlijk nooit nee, ja. zijn. Maar ze waren maar... Super, super. Ze waren oh. leuke kinderen. Ik denk Beb moet en... op gaan passen. hè, Beb? Want ze lazen zo goed die nieuwtjes. Ik vind het. Ja. Uh... <laughs> ik was heel erg verrast. Die ja. kinderen zo goed konden lezen. Ja, werkelijk waar. Ze ja. zijn acht jaar. Hè? Ja. ja, wat ja. is dat en dus, nog? En hè? Dat, dat zijn toch hele volwassen teksten, laten we wel Ja, dat zei ik net. Ja, dat ah, is, ja. is ook. Ja. Maar ja. En, en op zo'n leeftijd, inderdaad, realiseer je niet. als je ze zo bezig hoort en nee, ziet dat ze nog maar zo jong zijn. Ja. Het en dat zijn ook af, best diertje, wel Porsche kinderen ook. Dat dus ja. vanuit die evenementenorganisatie, dat, die, dat we daarvoor genomineerd zijn. Ja. Ja. En dat, dat dan, wanneer wordt het uitbekend ja. gemaakt? Ergens in Den Haag of Scheveningen? Ik denk, wat een zin! Dat krijg ik niet. Ja. Ja. Ja, ja ja, mooi ja. hè? Ja, geweldig. Ja. Nee, goed. Heel leuk om te doen. Maar we gaan terug naar de orde van de tweewekelijkse uh, staat van zijn. <laughs> We gaan natuurlijk weer... en we zitten allemaal vol spanning te wachten... op weer een column van Honey. Nou, ik hou mijn hart weer vast. <laughs> ik snap ook niet waar jij het elke twee het weken gedaan hebt. af, denk ik. <laughs> ja, Is ik dat denk, zo? Het, ja, ik denk het wel. Oké, okay, oké. Okay, nou, we gaan, we gaan beginnen op jouw verzoek... met een intro van uh, Wim Sonneveld. Het loflied op Dora. Nou, en daar zal iedereen wel alvast een beetje een idee krijgen... Wat, waar het straks allemaal over gaat. Uh, het loflied op Dora en daarna gaan we door naar Hanny. Dora, Dora. Eén dag in de week blinken de ruiten als spiegels. Eens in de week is de stoep het schoonste van heel de stad. Nergens vind je dan een kruimpje of een stoffie of een pluimpje. Als je van de vloer wil eten, kun je dat. Eens per week dan is de wc een paleis ziek. En de deurknop schittert dan in de zonne gloed Waarom, waarom zul je vragen? Is dat niet op andere dagen? Dat is de dag dat Dora dan de schoonmaak doet En daarom drink ik op Dora en daarom zeg ik Ze is kapioenen met stoffer en blik een schoonmaakartiesten, dat zie je pas goed als door aan de binnenboel door aan de buitenboel door als door aan de binnenboel door aan de buitenboel door aan de bovenboel en de benedenboel door aan de achterboel door aan de hele boel door Als ik Dora de mattenklopper zie zwaaien Of met de ragebol vliegt ze tegen de wanden op Denk ik dikwijls bij mijn eigen Dora moest een standbeeld krijgen Midden in een groot bassin, Want schuim het zo Oh, het zou zo schitterend mooi kunnen wezen Dora daar te zien staan met een emmer en dweil van steen ook al zal het er nooit voorkomen, komen, kan me dat nog niks verdommen. Zoals Dora poetsen kan, is er geen een. En daarom drink ik op Dora. En daarom zeg ik, ze is kampioen met stoffer en blik. Een schoonmaakartiste, dat zie je pas goed als... Door het de door aan de buitenboel, doet. Door als door het de door aan de buitenboel, door het de bovenboel en de benedenboel. Door het de achterboel, door aan de, de, de, de, de, de boel doe. De buitenboel door en de bovenboel. En de benedenboel door en de achterboel door en de heleboel door. Ja, het is voorjaar. En dat geeft mij toch altijd zo'n heerlijk gevoel. Het zonnetje schijnt. De prunussen en de magnolia staan in bloei... en de narcissen en de krokussen zorgen binnen voor een heerlijk ruikend lenteparfum. De vogeltjes zijn al druk bezig met hun nesten... want alles moet voor de komende gezinsuitbreiding piekfijn in orde zijn. Het zal wel de natuur zijn, want ook wij, gewone stervelingen, hebben sinds mensenheugenis om een of andere reden de behoefte om in het begin van het voorjaar... ons huis weer spik en span te maken. Een grote schoonmaak zorgt niet alleen voor een lekker schoon huis... maar vaak ook voor een opgeruimde geest. Zo dient het dus twee doelen, heerlijk. Heerlijk! Ja, als het klaar is tenminste. Want het is en blijft natuurlijk wel even een dingetje. Want alles, echt alles moet worden opgeruimd en schoongemaakt... Plat gezegd, de boel moet weer even grondig uitgemest worden... na ons wintersgeluier en gechill, het hangen op de bank... het Netflixen met de nodige consumpties... en de restanten daarvan tussen de kussens en onder de bank. We hebben in de maanden uiteraard echt, in die donkere maanden moet ik zeggen... uiteraard echt helemaal geen zin en geen tijd gehad... om te cleanen en op te ruimen. We kokoenden lekker in ons warme huisje onder ons vliesdekentje... met het idee, ach... Dan komt in maart als het lente wordt wel weer hoor. Ja. En nu is het maart en hebben we er eigenlijk nog niet echt veel zin in. Ja, maar mijn schoonmoeder, mijn schoonmoeder was in deze mijn grote voorbeeld. Zij had de ideale manier gevonden voor het doen van de grote voorjaars Alles schoonmaken met h. Zoals ze zo plastisch wist te zeggen. Ja, met h. Ze stond zij voor een wat beslagen en beduimelde spiegel, raam of keukenkastdeur. Dan gaf zij met een flinke ademstoot haar hè, tegen de schoon te maken oppervlakken... om dat vervolgens uit te wrijven met een schone doek. Om het huis verder stofvrij te krijgen... zetten ze de voor- en achterdeur tegen elkaar open... en de stofdelen, pluizen en kruimels werden zo grotendeels naar buiten geblazen... terwijl zij met koffie of sherry het tafereel ontspannen gadesloeg. sloeg. Zo! Oh, weer klaar. <lacht> maar ja, soms moet het even wat uitgebreider. Dan heb je een degelijk logistiek plan nodig. Ach, als je je dan eventjes een beetje kwaad maakt... is het feitelijk een klusje van niks. Kost je zeg maar nou, hè, wat zal het zijn, hooguit één dag. Stelt echt helemaal niks voor. Eerst even het opruimen van de losse rotzooi... oude post uitzoeken, kerstkaarten wegflikkeren... dan de winterjas, handschoenen en sjaals opbergen... De winterkleding vervangen door het voorjaars- en zomergoed. De keukenkastjes even herorganiseren en meteen ook maar even uitmesten. Dat wat nuttig en onmisbaar is in van die handige opbergdozen en voorraadbussen doen. De afkuis, zuigkap ontvetten en het filter vervangen. De koelkast leegruimen en uitsoppen. Levensmiddel met een houdbaarheidsdatum van twee jaar geleden. Dat moeten we eindelijk eens weggooien. Want hoeveel schimmel er ook op een kaasje komt. Het wordt toch nooit echt een Frans blauw aardekaasje. Echt, echt, echt, Dan de vies ronddooien en de ingevroren oliebol en appelflappen... nu toch echt weggooien, want die waren van december 23. De gootsteen even goed met sif schuren. Ja, sif, wat eerder jif heette. Maar eigenlijk dus gewoon het oude vimmis. is. Nou, ja. ja. Dan de aangekoekte luxe flex grondig geven. De ramen, lappallen, kozijnen, deurposten, vensterbanken... kieren en naden afsoppen. De matrassen keren... Even een tip. Keer ze gelijk twee keer. Want dan hoef je het volgend jaar niet weer te doen. <lacht> Badkamer schimmelvrij maken. Haren diep uit het doucheputje. Peuteren, douchdeuren en badom doen van de zeebresten Met de ragebol, de plafondhoeken ragenbollen. De plinten aflappen, alle plantjes een badje geven. En de meubels even aan de kant om het ratje toe. Van dennennaalden, verdwaalde borrelnoten en koekkruimels. Goed weg te stofzuigeren. Alle radiatoren schoonmaken. Die wijnkringen van de salontafels zien te krijgen. Ja. Al het houtwerk in de pletje. Wat zei ik nou? Wijnkringen? Wijnkringen? Oh, die krijg ik onmogelijk meer weg. Dat trekt in het hout, hè? En dan moet ik maar nog meer van die camouflerende onderzettetjes neerleggen. Ja, maar het, het lijkt ondertussen wel een dambord. Oh, wat een gedoe! Wat een gedoe! Elk jaar weer! En het ergste is, binnen no time is het allemaal weer smerig... en is het huile, huis weer een zootje... Ik kijk naar die wijnvlekken en denk aan mijn schoonmoeder. Oh, dat was nog eens een wijze vrouw. Ik pak een glas, trek een fles open. Ik he, he, he, even lekker snel door het hele huis. Ik zet alle ramen en deuren tegen elkaar open. En zie het met een lekker glaasje in de hand. Allemaal voorbij stuiven. En ik proost op het voorjaar. He, he. Oh, God nou, cares. Yes, yes, I'll polish the leaves, make them green again, shake out the trees, shake scene again, spring cleaning, getting ready for love. <sighs> Sweep out the nook, down in Lover's Lane, turn on the brook, make it run again, spring cleaning, getting ready for love. Dust off the winter and bowers. Wash them off with April showers Cover them with fragrant flowers Shine up to the silvery moon Cause you and I Have a rendezvous under the sky Like we used to do Spring cleaning is ready for love Dan zit ik me daar toch een fout te maken, zeg. Ik denk, ik zal vast het volgende nummertje klaarzetten... en dan druk ik op het verkeerde knopje. Ik ben helemaal van de wijs door al die kindertjes. Ja, je bent... Ik mis m'n ja, bent... assistenten, ja, je bent... Ik mis mijn assistenten, Jazeker. <laughs> ja, zeker, ja, zeker. En het was juist zo'n leuk nummer. Verdorie nog eens aan toe, zeg. Ik ben echt aan het... aan het... Uh, aan het uh... Ja. Ja, aan het rommelen. Jeetje. Ik ben helemaal de kluts kwijt. Ik ga hem nog een keer opzetten. Ik wil even dat heu nog een keer ja. horen. ja. Yes, yes, I'll polish the leaves Make them green again, shake out the trees Change scene again, spring cleaning Getting ready for love Ha, ha, ha Sweep out the milk Turn on the brugs Make it run again, spring cleaning Getting ready for love Dust off the winter and bowers wash them off with April showers, cover them with fragrant flowers, shine up to silvery moon, cause you and I have a rendezvous under the sky, like we used to do, spring cleaning get ready for love, yeah. cleaner. Vestwaller en his rhythm. Oh, wat een heerlijk nummer, Han. Als je dat opzet bij het schoonmaken, dan gaat het wel lekker, denk ik. Ik denk het ook. Ja, ik vind dat sowieso uh, het, het voordeel van goede muziek en lekkere muziek... dat, dat, uh, dat je uh, goed het ritme erin houdt en dat de tijd ja. lekker ja. voorbij gaat... en ja. dat je het helemaal niet erg vindt om dan lekker bezig te zijn. Nee. Hè? nee. Gek is dat toch? Ja. Maar denken jullie dat er nog veel mensen zijn die de grote schoonmaak schoonmaak doen? Groot weet ik niet. Ik Als het dit zo allemaal net last, dan dacht ik. ik zie niet iemand in mijn beurt die dat nee, doet. Nee, ik denk ook ik dat het nee. een beetje aan het weghebben is, hè? aan het uitsterven. Ja, ja. Je zag vroeger dan echt dat inderdaad, zoals wat jij zei, alle kieren gaten en randjes ja, en, en, ja, en maar wel, maar keren, dat deden ze wel. Ja, Volgens ja. mij eens per jaar. Hè? Ja, toch is het wel iets van de vorige generatie, hoor. Ja. Deze aanpak. Ja. Werkelijk. Ja. Ja. Dat was ook de tijd dat je in een huis ging wonen... en gewoon ging behangen en verven. Ja. In plaats van meteen slopen. Ja, precies. Oh, god. Ja, ja, ja. Ik denk, welke ja. kant ga je nou op? Maar inderdaad, ja. Ja. Dus dan had je misschien ja. wat meer schoon te maken... maar tegenwoordig trekken ze alles strak, ja. Ja, ja. alles wordt gestript. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar daarna geeft, nou moet je het bijhouden. Dat ja, maar het geeft waarschijnlijk meer. minder stof, die strakke huis. Ja. Yeah. Wij, met, wij vroegen met onze gordijntjes. Ja, de, de voorjaars schoonmaak was. Ik kom uit een gewone volksbuurt. Die vrouwen die, die, uh, deden dingen ook allemaal samen. Hè? Ja. Op het plaatje was een lange stok. En daar werden de kleden overheen gegooid. En geklopt. En, ja, maar, maar je ja, hebt toen natuurlijk ook nog dat alles op een vaste dag gebeurde. Hè? Ja, ja, absoluut. En tegelijkertijd alleen aan het werk. Vrijdag stonden alle stoelen in de gang. En dan kon ik trein spelen. Ja. Ja, er was, ja. mijn moeder, was mijn moeder aan het zuigen. Aan het dweilen en aan het doen. Ja, ja, ja, ja trein op de gang. Ja, ja Ik ja. vond dat de meest ongezellige dag. Maandagmiddag, op maandagochtend was mijn moeder dat ook aan het doen. Ja, dat ja, ja. vond ik zo ongezellig. Ja. Al die, die, die stoelen en alles van de plek af en ja, dat zo. Dat is ook en, helemaal niet ik vond gezellig. Ik niet leuk. Gewoon uh, een, een grote troep was ja. het dan. Dan kwam je ja. thuis in je huis, je hele huis weg. Ja, was dat voor nodig? Hebben we en gehad. daarom ja. deden wij het niet. En dan zei je ook als kind van, heb je elkaar? maar Ik kan niks meer terugvinden. <lacht> ja, dat is ook een bekende, ja. ja. <lacht> maar ja, weten jullie, dat liedje wat je vroeger had, hè? Uh, had, had je het erover? Dat iedere dag een andere dag was. Ja. En maandag, dan is het wasdag. Ja, ja. En maand, ik wou dat altijd maandag wasdag was. Vrolijk dat zullen we altijd leven. leven. Oh, ja, vrolijk zullen echt. we altijd zijn. Nou, en dan had je voor iedere dag een woestdag. Oh? Een, een speciale was dat weet ik wel. Ja, en vrijdag-visdag. Ja. Maar dat heeft ja. niet met schoonmaken te maken. Nee, maar vrijdagvisdag nee, was zo, ook nee, Maar het gaat er gewoon om dat, dat, dat je elke dag uh, vast was. er altijd een vast ritme. Ja, ja maar toen was huisvrouw ja. natuurlijk ook een gewoon beroep. Het was een beroep nog. Ja. Ja. ja, is met het eigenlijk nog steeds? Is het ja. eigenlijk nog steeds. Maar is, is het nog? Ja. ja dat ja, was ja. een gewone werkweek. Ja. Maar wij ja. combineren dat. Wij zijn veel clubbedrijven. <laughs> Echt vrouwen zijn wij. Dat doen het met de linkerhand. <laughs> nou meiden, we gaan door met een, met een nummer. Ik heb weer gekozen voor uh, You Laurie. Het is alweer een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. Kiss of Fire. Con este tango que es burlong y compadrito. Si a todos alas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo con un juro extraño de un amor hecho cadencia Kijk, abrió ben sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de vergeten. de ausencia, een en la inocencia de un ritmo vergeten. Por tu milagro de vergeten. saboreras, nacieron sin pensarlo, las Ik y las crelas, luna en los charcos, canjengue en las caderas, I touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning I must go on, I'm on this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of fire can't resist you What, good is, trials. Trials. What good is there in triumphs What good is there in denial You're all that I desire Since first I kissed you My heart was yours completely If I'm a, a slave Then it's a slave I want querer. to be Don't pity me Don't pity me Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. Ja, ja, Kiss of Fire van you Laurie en... Uh, ik kijk even naar onze BEP. Ja. Beb, hebben we nog nieuws? Nou ja, in, het haakt inderdaad wel aan op waar we uh, het over had. Over de voorjaarsschoonmaak. Ja. Want wat altijd hier gebeurt langs onze kust, dat is het Jutten. Het, ja. het is eigenlijk toch ook schoonmaak Absoluut. En uh, geluk viert haar 10 jubileum... Uh, aanstaande woensdag 19 maart. En dat doen ze met een open dag in dit dorp. En die open dag die duurt dan tussen 9 en 3 uur smiddags. Er is een doorlopend programma op allerlei locaties. Er is de tentoonstelling Plastic op drift Van afval naar erfgoed... Uh, er is een buitenexpositie op de boulevard de Vavoge. En dan kun je vanaf 11 uur het Zandvoorts Museum bezoeken. Want dan zie je hoe plastic afval een tweede leven krijgt. Bezoek natuurlijk Juttelsgeluk in de Kerkstraat. Uh, daar zie je wat er allemaal met het gevonden plastic gemaakt wordt. Uh, de recycle werkplaats in Zandvoort-Noord. Stap op de fiets. Ervaar het proces van plastic sorteren. Het schoonmaken. Het recyclen. En dat allemaal op het terrein van Spaarne landen. Of kom uh, om het te leren. Doe gewoon. Uh, pak zelf gewoon een emmertje. En ga mee op het strand. Uh, bij, het waap, bij de haven van Zandvoort ontmoet je Jutters. Um, en die kunnen je vertellen uh, over hun werk, over wat er allemaal doet. Kortom, bekijk het hele programma aanstaande woensdag 19 maart... tussen 9 en 3 uur s middags op allerlei locaties in dit dorp. Um, het prachtige werk van de Jutters die plastic omzetten in kunst of weer... Nieuwe werktuigen, doorlopend programma en vanzelfsprekend vrije inloop. En als je nou denkt, wat heb je allemaal gezegd? Even rustig aan. Dan is het www.juttersgeluk.nl Nou, geweldig. En waarmee alweer laten zien dat uh, Zandvoort van alles organiseert. Hè? Absoluut. Maar absoluut. dan moet je natuurlijk wel naar Zandvoort toekomen. En niet alleen voor het strand en de duinen, maar ook voor de kunst en de cultuur. En we gaan daar een liedje over horen.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 Oh!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 Ja, we gaan naar Zandvoort van Dick Doorn. Hartstikke leuk. En, en dat was dan weer heel toevallig, hè, Hanny? Dat hebben wij vaak, hè? Ja, dat, dat we waren, in hetzelfde genre ook. muziek. Ja, ja. Ik, ik zat daar uh, laatst in te vissen en toen kwam jij aan met een ander liedje ja. wat we straks gaan spelen. Ja. Dus ja, gek is dat wel. En, toch, en hè? ze zingen bij de zee, hè? Hoor jullie dat? Ja, niet ja. na Aan de Zee. Ik, uh, ja. ja, Zandvoort bij de zee. Bij de zee. Ja, ja, ik ben het geneigd steeds om te zingen Zandvoort aan de zee. De zee. Ja. ja, dat is natuurlijk wel bij de waar. Ja, zitten maar de trein zitten gaat erbij. ook naar Zandvoort aan zee. Ja, zo ja. is het. Ja, ja, niet bij zee. Nee, nee zo is nee. het. We gaan. Uh, we zitten nu toch in het humoruurtje. We gaan even luisteren naar uh, Brigitte Kaandorp met kippendrift. Ah <laughs> oh ja, dus nu, dus nu heb ik inderdaad uh, een zogenaamd uh, empty nest. Uh, uh, Berend. Uh, een empty nest, dat is een vrij serieuze aangelegenheid eigenlijk. Ja, daar kan je helemaal een syndroom, syndroom van krijgen. Dus ik, Je mag heus wel hei ho hei ho spelen, maar dan zou ik het iets lager, ja, zou ik iets naar beneden gaan, op die vlucht een beetje aan de baskant. En dan zou ik het imineur, zou dan beter, uh, ja. Hei ho hei ho, ja dat is beter. Ja, Je hebt nog geen nest laat staan, dat je weet hoe het is als het empty is. Dus ja, ja, is ja, dus, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, dat, is, dat zeg ik. Daar kan je, je kan helemaal een empty nest syndroom uh, kan je krijgen. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar tot nu toe eigenlijk, nou ja. Nou eigenlijk niet eens zoveel. Daar heeft hij dan eigenlijk wel weer eigenlijk gelijk in, die hele Bernd. Ja, dat voel je dan toch weer haarscherp aan. Want ik heb daar inderdaad tot nu toe, misschien dat het nog komt, het zou kunnen. Ik hoor dat ook waarschijnlijk niet te zeggen als moeder. Maar ik heb daar tot nu toe eigenlijk uh, vrij weinig, ja. Lastig. Ik heb er heel even aan moeten wennen, dat moet ik erbij zeggen. Halve dag, denk ik. ja. Maar daarna was het ook, uh, ja, ja, dat je even denkt, god, waar zijn ze? Moet ik niemand uit bed halen? Moet ik niemand afbellen op school? Moet ik geen gymspullen bij elkaar gaan zoeken, weet je wel? Maar ja, maar daarna was het eigenlijk, uh, nee, het was vrij snel. Uh. Ja, ik vind, ik vind het wel... Uh... Ik vind het wel even lekker rustig. Ja, ja, ik, ja, ja sorry dat ik het zeg. Ik had vroeger namelijk heel vaak, dat weet ik nog, dan, dan was je even de deur uit geweest, even boodschappen doen op de markt, weet ik veel. Ik woon in Haarlem, was je naar de markt en dan ging je terug. Maar dan zat ik er een beetje tegen aan te hikken om weer naar huis te gaan. Dan ging ik nog even een dingetje drinken, ja, nog even krantje lezen en nog een dingetje drinken. Zo. Ik zat een beetje mezelf moed in te drinken, want je weet gewoon. Als je thuis komt, als moeder zijnde, ik zit ik zal hier zo meteen even naar de moeders op de eerste rij, kijken. je weet gewoon dat er gewoon sowieso altijd vijf dingen tegelijk aan de hand zijn als je thuis komt. Om te, zo, sowieso, om te beginnen, uh, er is minstens vijfde, er, er is altijd sowieso iemand is iets kwijt van het huisgezin. Er is altijd iets weg. Weet je, dus je komt binnen en het is gelijk, oh mam, ik moet naar de huh -hu -hu, En ik ben mijn huh -hu -hu kwijt. Kan je even helpen zoeken mijn hu -hu, naar mijn huh? Dus je moet gelijk je tassen laten vallen, de trap oprennen, op zoek naar de huh -hu -hu, er is altijd paniek en haast, de, uh, ligt altijd gewoon voor een neus, ik weet niet precies hoe dat werkt. Dus dat, dat is, er moet altijd iemand teruggebeld worden, Zo, meestal mijn moeder, want die snapt het mobiele telefonie nog niet. Maar goed, er moet iemand teruggebeld. Er moet, uh, er is een logistiek probleem met een fiets. Sowieso. Ja, er is dus altijd een sleuteltje kwijt, een lekke band. De fiets staat er ergens anders. Ja, het regent. Ik ben bij Annabelle op achter op de scooter gegaan. Dus je moet, weet je, maar ze moeten dan maar ergens anders heen. Dus je moet altijd iets doen met een klep open en een fiets erin trappen die er niet in past. Weet je zo? Dat ben je altijd. Ben ik zit even te kijken naar de moeders. Ja, die zitten allemaal te schudden hier zo. Plus, uh, oh ja, de vaatwasser moet uitgeruimd. Sowieso. Dat heeft niemand heeft het gezien. Oh, we wisten niet dat hij vol stond. Ja, kijk dan even doen. Hij heeft lief toch doen, Dan kan je het zien. Weet je dat altijd? Ik heb nooit, ja dat, plus, plus nog gewoon kokerboodschappen doen de was doen en die doe ik dan allemaal nog op één pink, kan je nagaan. Plus, plus, plus, er is altijd nog een bonus ding, altijd nog een bonus ding. Dat weet je nooit van tevoren, dat is een verrassing. Dat is dan bijvoorbeeld, nou, noem eens wat, de kat heeft op het parket gekotst. Weet je wel, ja, zo, het ligt er al een hele tijd, zo'n gemeen gelig plasje, weet je wel, met belletjes en gras erin, weet je wel, zo, zo, zo Ja, en het is helemaal uitgebeten, weet je wel, en niemand heeft het gezien. Oh, we hebben het niet gezien, het ligt midden in de kamer, je moet er overheen stappen. Weet je? Oh, dat hebben we niet gezien. Oh, nou je zegt, als we het hadden gezien, hadden we het opgeruimd en we hebben het niet gezien. Sorry, anders hadden we het natuurlijk. En ik kan dan, in één keer kan ik een aanval krijgen van de kippendrift. Ja, dat is, daar kan je niks aan doen. Dan schiet je in één keer van nul helemaal in, in het rote kwam valt niet meer tegenhouden En kan ik nou geen meneer? Kijk, nou, Karee, dan kan je wel leuk gaan klappen, maar ik kan zo, ik kan zo in één keer kan ik hier een irritatie oplopen en dan, kan, ja, dan heb ik het in één keer helemaal gehad met, weet ik, veel, wat, met dat kleffige gedoe hier zo op de eerste rij. Want ik, ik hou hem vast, je hoeft niet de hele avond je man vast te houden. En dat, ja, dat zat me de hele tijd om te irriteren. Ik denk, mens, maak je vent los, ja, je valt toch niet, je zit toch op een stoel, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Bovenaan ook heel, heel erg uit gaan kijken. Die denken, ja, wij zitten veilig, maar ik weet precies de weg, ik kan zo naar boven gaan. Ja, je hoeft niet, ik betaal je om te pingelen, maar je hoeft niet de hele avond te pingelen. Hè? Nou ja, dat is dus de kippendrift, het ik maar even. Ja, ik denk, ik maak het even aanschouwelijk. Nou, wacht even, Slobje. ja, dat is ook niet tegen te houden. Dat is echt een hele ernstige aandoening, is dat. Ja, iedereen schrikt zich, het lazeren. en jij zelf eigenlijk ook. Ja, dat je denkt, ja, ja dit is vanaf een bepaalde leeftijd, maar daar zou ik het verder niet over hebben. Nou goed. Het het schijnt weer over te gaan. Even kijken hoor, hier zo nog even een dingetje. Ja, ja, de kippendrift van uh, Brigitte Kaandorp. Het is toch wat? Hebben jullie wel eens last gehad van kippendrift? Nou, nee. Nee? <laughs> nou, ik denk iedereen dat het opeens, opeens... Eens toegaat, dat, dat het naar kaart. je strot grijpt, hè? Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat je er eens genoeg <laughs> van hebt. Ja, inderdaad. Hey, Beb, heb je, heb je nog nieuws? Nou ja, er is uh, in het kader van de schoonmaak. Uh, is hier uh, van de week uh, in een garagebox een rookgranaat gevonden. Ik zal oh. even aan de mensen vertellen wat een rookgranaat eigenlijk is. Ja, ja, ja. dat is een type granaat ja. dat ook verspreid wordt dat rook verspreidt wanneer die wordt afgeworpen. Ja, waarom dat ding dan in die box lag... als we de, aan de voorjaarsschoonmaak beginnen... komen we waarschijnlijk toch nog gekke dingen tegen. Um, ze zijn meestal niet dodelijk, maar ze kunnen wel letsel veroorzaken. Want in dit geval kwam natuurlijk helemaal... de explosieve er aan te pas. Normaal wordt een rookgranaat niet ingezet als strijdmiddel... maar om een rookgordijn te trekken of op landingsplaatsen te markeren. Ze kunnen ook als oefeningen worden gebruikt... Uh, en de rook komstig van een brand te stimuleren. Dus voor de brandweer, mooi oefenmateriaal. Want 30 seconden na de ontsteking is de rookontwikkeling het meest effectief. Nou, rook van rookgranaten wordt beïnvloed... door zowel de windrichting, daar kunnen we ons iets bij voorstellen... als de snelheid. En er zijn verschillende kleuren rook. Dus ja, heel interessant dat dat in die box werd gevonden... Um, echt opgeruimd door de officiële explosieve opruimingsdienst. Ja, ik zit nog steeds een beetje in die, uh, die schoonmaak, Dus uh, voorzichtig als we de boksen op gaan ruimen... en er misschien andere mensen dingen in hebben gelegd. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, inderdaad. Hm? Inderdaad, echt goed uh, oppassen voordat dit je overkomt. En daar is die. Nog niet. Sorry. Was te Ja, waarmee je maar weer gezegd kan worden... pas op met als je een garagebox opent, ja. ja. Voordat je het weet, sta je in je ogen te wrijven. Ja, zo, toch? Zo, zo. Hadden we nog meer nieuws? Uh, de Zandvoortse Courant viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal thema's. We zitten sowieso in het voorjaar. Dus de schoonmaak dat is een ding. Maar er is veel meer aan de hand. Want uh, het, we hebben Boekenweek... En die gaat over spreek je moerstaal. Um, en we hebben dus eigenlijk heel veel te doen met taal en schrijven. En dat hoorde je ook bij uh, de kinderen, bij het nieuws. En zo doet de Zandvoortse Courant en schrijft een schrijfwedstrijd uit. Om hun, uh, om hun jubileum te vieren. En die schrijfwedstrijd heeft als thema feest. 20 jaar bestaan moet worden gevierd. En dat wil de Zandvoortse krant niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In samenwerking met de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Organiseert de krant dan ook een schrijfwedstrijd. En die sluit niet alleen aan bij het vierde lustrum van de krant. Maar ook bij de viering van 80 jaar bevrijding in Nederland. En ook dat wordt in de bibliotheek gevierd. Dus iedereen die van schrijven houdt. Die is van harte uitgenodigd om mee te doen. Er zijn drie leeftijdscategorieën. Dus ik hoop dat onze jeugdige gasten ook nog even meeluisteren. Er is een categorie van 6 tot 12 jaar. Van 12 tot 18 jaar. En 18 plus. Alle schrijfvormen zijn welkom, van poëzie tot proza... van rap tot de spoken word. En zolang het maar binnen de 500 woorden blijft. Ja, dat is best spannend. Nou ja, alle inzendingen worden vanzelfsprekend per leeftijdscategorie... worden de drie beste inzenders geselecteerd. En zij krijgen dan de kans om zondagmiddag om 18 mei... een stukje verderop gaan we het later nog een keer over hebben... tussen twee en vier uur s middags. Uh, hun schrijfwerk voor te dragen in de bibliotheek. En dan zal een vakjury uit elke categorie een winnaar kiezen. Dus uh, allemaal in de pen, allemaal je laten inspireren. Het werk van de winnaars gaat ook gepubliceerd worden in onze krant. Maar dus. is dat algemeen feest? Gaat het over die 20 jaar krant of 80 het gaat, jaar herdenken? Het gaat, het, Moet het daarover gaan? Het wordt beide gevierd. Het gaat over 20 jaar krant. En er wordt ook meegenomen ook bij die viering, 80-jarige geleden bevrijding van Nederland. Dus daar moet je over schrijven? Ik weet niet of dat nodig is. Nee, nee, okay. nee. het sluit niet alleen aan. Nee, Dat zijn eigenlijk meer de thema's. Het en iedereen die feest, was... hè? Ja, ja. feest. Het thema omdat het is feest. en 20 jaar kramp is en 80 ja. jaar bevrijding in Nederland. Ja, ja degene ja. die zich dat zullen herinneren... en als die nog zin ja. hebben om daarover te schrijven... In de pen, dames en heren. Ja. Als u zich het feest herinnert, u zult in die tijd een kind zijn geweest. Heel erg leuk. Om, ja, ja. Want ja. wie schrijft, die, die blijft. blijft. Ja, dat vond absoluut. Joe Kokker ook. We ain't got time to take no faster All oh, the lonely days are gone I'm coming home Well, my baby, she wrote me a letter I don't care how much I've got to spend I won't find my way wait back home again Oh, the lonely days are gone I'm coming home Ja, onze Joe met de letter, omdat het over schrijven ging. Ik denk, nou, ik zal iets toepasselijks eraan vastplakken. En um, ik, ik durf het bijna niet te vragen, Beb. <lacht> Heb je nog nieuws? Ja. Ook. Oh, oh, ja, heerlijk. Het <lacht> heerlijk. een pulk van het nieuws, hè? Ja. Nou ja, laten we ons hier niet door laten alarmeren. Want het lekkerste is natuurlijk als je het niet nodig hebt. Maar helaas. Nou. één op de negen ambulances in Zandvoort komt te laat. Oh, en ik weet niet of te laat dan heel destructief betekent... maar er staat natuurlijk bepaalde wachttijd de voor. Tijd, de kwartier, en uh, niet, ja. niet voor de gemiddelde... en die komen dan te laat. Ten opzichte van de gemiddelde wachttijd... die is wel wat korter geworden... want veel ambulances waren in 2023 nog veel later. Maar helaas... Um, maar komt dat niet doordat wij in de zomer moeilijk te bereiken zijn? Wel, ja, dat weet ik niet. Uh, de gemiddelde wachttijd is ook korter dan in 2019. Maar het is nog steeds niet goed. Het is nog steeds niet goed. Overal komt het bijna trouwens een ziekenauto te laten. Want als je in nood bent, dan wil je natuurlijk dat die naast je deur staat. Mm -hmm. He, heb jij dat een keer meegemaakt? Heb ik één keer meegemaakt, ja. Dat, dat die dat was, uh, mijn Lea die werd helemaal niet goed... terwijl ik met een assistente van de spoedpost in gesprek was... Van wat moet ik hiermee? Uh -huh. En toen zei ze... ik ga nu de ambulance bellen. En ze had het nog niet uitgesproken... of ik hoorde de sirene al. Ah. Toen was, was hij net toevallig in de buurt. Dat ja. kan je ook treffen, ja. hè? Ja, ja. ja. Nou, dat kan je dus inderdaad ja. ik, ik viel helemaal stil van M verbazing. Jong. Maar, maar ja. hier in Zandvoort goed, ja. lees ik dan eigenlijk... dat het wel beter gaat. Ja. Maar dat het nog niet is... wat het, uh, zou, moeten zijn. Wat het zou moeten zijn. De cijfers ja. over het afgelopen jaar... zijn niet beschikbaar. Dus 24... komt er nog aan. Maar er waren... Ja. 801... 90 spoedritten gevraagd. Ja, stel je toch eens voor. Ja, een Ze hebben natuurlijk zomers op ja. het strand ja. Ja. ook ja. mensen die in de problemen raken. Ja. Um, maar voor die, die ritten waren er dus niet genoeg binnen een kwartier. Dat is nee. toch wel de richtlijn. Ja, ja maar staat er uh, een file hier naartoe? Ja. En, en je kan bijna niet inhalen hier naar zomers ja. toe. ik denk dat het inderdaad... We hebben natuurlijk eigenlijk nee. maar twee Het is ja. een heel drukke toegangswegen, door, ja. Ja. Maar je hebt maar twee toegangswegen. En ja. Ja. uitvalswegen. Je moet natuurlijk nog een keer terug ook naar het ziekenhuis. ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik vroeg me altijd af waarom in Zandvoort niet een noodhospitaaltje is. Waar ja. gewoon een algemeen uh, ja. arts of chirurg aanwezig is die meteen de eerste... Nou eerste ja, vroeger, echte... vroeger hadden we toch wel het gezondheidscentrum, bij, uh, destijds bij uh, het huis in de Duinen. Uh -huh. En daar kon je wel naartoe als er nood was. Ik heb dat ja. wel een keer gehad toen er een vriendin bij mij arriveerde. die wartaal sprak. Ja. En dat bleek een TIA te zijn, maar die kon met haar daar terecht. Ja. Kijk, al is het alleen maar in de zomer, weet je. Ja. Al nou, toeristen. zomers hebben we natuurlijk de rotonde die ja. open gaat. Hè, waar altijd een arts aanwezig is, een ja. huisarts weliswaar. Uh -huh. ja. Maar ja, die weten ook genoeg natuurlijk. om de eerste hulp te kunnen verlenen. Maar dan nog ontbreekt het vaak aan middelen om mensen te ondersteunen... die, uh, die echt uh, apparatuur op dat moment nodig hebben. Dus een echt noodhospitaaltje, zoals we vroeger hadden bij uh, wat jij zegt, het Huis in de Duinen. Ik denk dat dat toch echt wel echt nodig is hoor, voor ja, ons. Ja, ja, Hè? Ja. En dat je dan daar meteen adequaat geholpen kan worden... en dan eventueel overgebracht... Naar Haarlem, want ik ja. hoorde ook al dat ook de Haarlemse ziekenhuizen zullen verdwijnen. Nou, dat wou ik net zeggen. Er ja. gaan eigenlijk steeds meer uh, spoedposten dicht. Ja, ik, He? ik, ik, ja. ik heb ook uh, uit betrouwbare bron vernomen dat de lijn der verwachting is... dat uh, allebei de Haarlemse ziekenhuizen zullen gaan verdwijnen... en ja. dat er in Hoofddorp een, een mega ziekenhuis gaat komen. Dat is toch erg, hè? want hoe ja. kom je daar zo snel... Ja. We mogen ja, je ja. hier ook inderdaad wel een is... startplaats ja. uh, plaatsen. Zuid is natuurlijk net zo ver. weg maar als hoofd, ik, hoor, Er maar... komt er ook nog wel even een goed nieuwtje langs. Ach, oh, wij wij oh. zijn ja, hartstikke, ja graag. Wij, wij Zandvoort is een hartstikke chauvinistisch. We willen gewoon weten hoe we het op alle gebieden doen. Okay. Nou, ten opzichte van het landelijke, en er zijn vijftien ja. gemeentes onderzocht, ja. zijn de inwoners van Zandvoort bijna nooit naar het ziekenhuis vanwege nierfalen. Oh, goed hè? Ja. Ja, dat komt dan ook. Ja, maar langs worden ze niet herkend of hebben ze nee, het niet? Nee, oh. hebben, hebben het niet. We houden de nier lekker nat. Ze gaan wel dood, wat goed, hè? Ze gaan gewoon dood, want wordt niemand herkend. Nee. Ja, zo kan je het ook uitleggen, toch? Nee, maar waarschijnlijk, ja, dan toch. Het re relatieve lage aantal ziekenhuisopname van niervaal in Zandvoort is de laatste 15 jaar. Uh, van de laatste 15 onderzochte gemeente het allerlaagst. En dan wordt er toch gedacht. dat een gezonde leefstijl. hier aan ten grondslag ligt. Ja. Jodiumlucht, hè? Jodiumlucht, ja. veel lopen. We hebben ja. natuurlijk. Uh, uh, we zijn aan zee, we kunnen wandelen, we Bij kunnen zee. de duinen Prachtige in. Prachtige wandelpaden, ja, ja klopt. Dus, uh, dus, dus we zijn best gezond bezig. En hopelijk hebben we dan ook geen ambulance nodig. Want dat lukt nog niet helemaal. Nou, dat lukt nee. nog niet helemaal. Dan maar een traumahelikopter. Ja. I need somebody help, not just anybody help. you know I need someone So much younger than today I never needed, I never needed anybody's help in any way Help. Ja, ja nou, je zal toch hulp nodig hebben? Hè? Dan, uh, ja. ja. Dan heb je liever dat het... Uh, heel dicht in de buurt is natuurlijk. Um, even kijken. We hebben nog... drie minuutjes. Ik stel voor dat we eruit gaan met een liedje. Is dat een goed ja, voorstel? Ja, een goed idee. En dan gaan we door naar het volgende uur. Want er wacht jullie nog een uur, lieve luisteraars. Ja, jullie ja, ja. wilden al uh, die radio uitzetten... en dan lekker door naar buiten. Maar nee, het wordt toch rot weer. Kijk maar naar buiten. Het wordt betrekt helemaal. Blijf lekker rustig zitten in die stoel. En uh, wacht even tot het volgende uur is begonnen. Want dan kun je weet beetje pas zeker hoe je erop uit kunt gaan. Want onze honey heeft weer een prachtige cultuuragenda in elkaar gezet. En uh, daar gaan we straks mee beginnen met het uh, derde uur. En uh, we gaan natuurlijk nog wat nieuwtjes bekijken. En we hebben een gesprekje, een heel interessant gesprek. Dus ik zou zeggen, uh, schakel niet weg, maar blijf gezellig aan de lijn. Tot straks, tot na de reclame. Doet hij het niet? Waarom doet hij het niet? Je begon gewoon te hard. Want ik kon niet dansen. Je wilde me niet eens in En nu ben ik terug om je te laten weten dat ik hem echt kan laten zakken.